Goedemiddag, ik ben Dioke Eerstraat. Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte moet nu echt iets doen aan de asielcrisis. Vijf organisaties, waaronder Unicef en het Rode Kruis... roepen Rutte in een brief op om in actie te komen. Karol Illy van de Vereniging voor Kindergeneeskunde schreef ook mee aan de brief. Wij, wij als Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde... maar ook Unicef en de andere organisaties... wij maken ons vooral ongelooflijk veel zorgen... om de kinderen die, die, die notabene heel vaak uit uitermate onveilige en, en zorgelijke situaties... Te, komen en dan hier nog, nog meer beschadigd raken door de wijze waarop wij met die kinderen omgaan. Ja, dat, dat kunnen we ons gewoon als maatschappij niet veroorloven, vinden we. Volgens de hulporganisaties worden kinderen heel vaak verplaatst en krijgen ze lange tijd geen onderwijs. Ze willen dat het kabinet snel met een wet komt waardoor gemeenten verplicht worden om vluchtelingen op te vangen. De veiligheid bij ADO Den Haag is slecht geregeld. De bewakingscamera's zijn verouderd en stewards zijn niet goed opgeleid, blijkt uit onderzoek. Een paar maanden geleden ging het al helemaal mis bij een na-competitiewedstrijd van ADO tegen Excelsior. Toen kwamen Haagse fans het veld op en bekogelden ze het vak met Excelsior-supporters. In de buurt van Berlijn in Duitsland zijn ongeveer 700 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die brand ontstond gistermiddag al en werd alleen maar groter door de harde wind. Zeven brandweermensen raakten gewond bij het blussen. Er is een varkensstal afgebrand, veel dieren zijn daarbij omgekomen. Een van de renners die gisteren bij de Tour de France voor vrouwen... betrokken was bij een zware valpartij, heeft twee nekwervels gebroken. De Duitse Laura Sussemig moet voorlopig een beschermende nekkraag dragen. Bij die valpartij viel ook een van de favorieten, Marta Cavalli vertelt door Geo Lippens. Die werd echt ondersteboven gereden door de Australische kampioenen bij een valpartij. Cavalli stond daar gewoon achter, was niet eens gevallen. En die Australische letten niet op en die knalde echt in volle vaart Cavalli onderuit. Nou, die is met schedelletsel overgebracht naar het ziekenhuis. Dat is echt een hele ernstige geval geweest. Dat was dus echt een hele serieuze concurrentie voor de gele trui op het einde van deze vrouwentour. Maar goed, zij is er dus niet meer bij. En dat is dus op dit moment een concurrent minder voor Marianne Vos... want zij won gisteren, ze rijdt nu in het geel. Het weer op steeds meer plaatsen, wordt het droog en breekt de zon door... en dan wordt het een graad of 21, morgen droog en ook 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. File op de A5 hoofddorp richting Amsterdam tussen Knoopend en de A10. Eh, op 5 kilometer geeft 10 minuten extra A8 Amsterdam-Zaanstad. Er is een ongeluk gebeurd, een auto op zijn kop bij Knoopend Er is maar één rijstrook open en de verbindingsweg is dicht naar Knoopend Daardoor staat tussen Afrit Volendam en Amsterdam-Tuindorp Oostzaan 3 kilometer file. En de vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Zon. Zon. zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM Luncht. Een hele middag luisteraars. Het is dinsdag 26 juli... En uh, het is 12 uur en we gaan weer twee uurtjes lunch roemen. Gaan we twee uurtjes weer? Ja, we gaan weer twee uurtjes. Komt vandaag goed. uit. gezellig? Ja. Twee uur moet je tegen me aankijken. Jeetje. Nou, kijk, ja. Ja, zeg het maar. Nee. Nee, zeg maar niks. Kijk op zo'n Zeg zeggen. <lacht> Echt? Nou ja, dat een aflossing van onze drie uh, illustere voorgangers. Nou ja, vier uh, illustere voorgangers natuurlijk. Die ook weer uh, gezellig hebben gemaakt voor u. Ja, we weten weer waar alle boetes wat te kosten. Ja, onder andere. Maar uh, wij gaan wel anders naar wij gaan uh, lusroemen. Het we uh, eerst komen we twee uurtjes lekker doen met lekkere muziek, wat tipjes. We hebben een artiest van de dag. Lus hebben natuurlijk een weer Brit bij elkaar gezocht. Ja. En uh, we gaan vandaag wat oude mensen uit de jaren negentig een beetje meegenomen. Dat de wilde een beetje van alles wat toen je top 40 werkte. Jaren negentig? Ja, jaren negentig. Leuk altijd toch? 80, 90, Ja, oké, okay, ja, okay. Kan je al een tipje van de strijder op? Nee. Nee. De oude, oude mensen in Spanje. Ja. Lauwert. We beginnen met een, een groot hit uit de jaren en dat is uh, de volgende. Hoe heet Houston.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 Opelingsnummer van vandaag, Whitney Houston. en uh, mooi nummer. Heel mooi nummer, Jan. Heel I will always love you. Uh, we hebben natuurlijk een lekkere zomer nu, Helus. Ja, we hebben een heerlijke zomer. De zomer van 22, die gaat er wel de geschiedenis in, denk ik. Als uh, één van de warme maat. Maar je wat ook wel een lekkere zomer was, trouwens. Nou. Die van uh, 69, hè? 69. I first Het overweldige geluid van... onze uh, Brian Adams' Summer of 69. Wat een mm -hmm. lekker nummer was dat toch dus. He. Heer. En, uh, en wat een lekkere hit. Uh, ja, een grote hit was dat. Ja, een ja, is de ja. muziek vandaag zal wel lekker wezen. Maar moet je we gaan... Als je dorpje rijdt, alweer, zie je alweer borden hangen... die een beetje gaan verwijzen... naar ja. de leveranciers van de Grand Prix en zo. Dus dat, uh, de koorts gaat weer een beetje losbreken binnenkort. En, ja, ja. ja het zijn er zijn nog maar een aantal weekjes natuurlijk. Dus ik denk dat we met z'n allen alweer gaan uitkijken. En vooral naar alle prestaties van onze Max uh, in de afgelopen weken. Maar ja, ja laten we hopen de... dat het goed gaat, hè? Het, uh, ja, het kan toch niet doen. Nou, ik was toevallig gereden uh, langs het circuit van de week. Zo uh, langs de boulevard of de busbaan. Met mijn Brommertje. Ja. En uh, toen heb ik stiekem gespiekt. Maar ze zijn al volop bezig met het bouwen van een tribune, ja, ja, ja, Ze zijn... Uh, maar ze hebben één voordeel. Vorig jaar wisten ze tot op het laatste moment bijna niet... Dat, uh, ja, ja, dat alles ja. goedgekeurd zou worden. Nu hebben ze dus wat meer tijd. Dus ja. ze doen het nu lekker rustig aan op hun gemak. Gaan ze het lekker allemaal voorbereiden. En wij, als inwoners van Zandvoort kunnen daarvan meegenieten door af en toe gewoon even over die busbaan te lopen en of te brommeren. Even kijken. En even kijken hoe ver de Zeker. vorderingen zijn. Zeker. Oké, okay, we gaan verder. Even kijken. Barry gaan we draaien, Barry Mendel. En die gaat ons heel ver brengen naar Copacabana. So self half blind She lost her youth And she lost the Tony. Now she lost her mind At the Cobra Cobra Cabana The hottest spot north of Havana. banner At the Cobra Cobra Cabana Music and passion were always the fashion At the Cobra Oh Topicaberna, dat was uh, Barry Medelow. Het is uh, jammer dat u het niet kan zien. Onze Luus die door de studio gaat. Met een uh, veerde pruik cocktail in de hand. En uh, een rietenrokje die hier even de studio ja, loopt door Ja, zag je het? Nou, heerlijk Luus. Oh, ja, he? oh, wat een het zag er goed was... uit hè. Ja, nog. je past je ja. vrouw moet ik eerlijk zeggen. Ja, het ja, deed me ook een beetje denken aan Wim Sonneveld weer. Oké, ja. Met... Oh, okay. ja? Met die ene veer weer. Die ene veer weer, ja. Ik hey, moet even serieus. Dus we hebben natuurlijk uh, een pluspunt op Standvoort. En we hebben weer wat nieuws zie ik hier. Want uh, we krijgen namelijk een zwemles. Dat uh, is ook wel leuk eigenlijk. Wie krijgt de zwemles? Nou, die ga ik even gaan opgeven. Oh, je kan je opgeven voor ja, zwemles. Ja. En waar uh, gaat ze dan zwemmen? Nou, dat zal ik je vertellen. In het water in ieder geval, dat is sowieso. Okay. Ja, maar hier staat in Nederland, er is heel veel water en daarom is het goed als men kan zwemmen. Juist volwassenen. En Pluspunt gaat de zwemles organiseren voor volwassenen. En dat gaat gebeuren op de maandagavond van 7 uur tot 8 uur. En dat is, dat is een zwemles voor beginners, wordt dat. Oh! Uh, op de maandagavond van 8 tot 9 is er dan een zwemles uh, voor gevorderde. De kosten zijn 20 euro per maand en dat gaat allemaal gebeuren in uh, Nieuw Unicum. En uh, nou, ik denk even, dat het toch wel belangrijk is dit. Dus we uh, gaan even informatie halen bij het uh, pluspunt. Ik denk dat het heel belangrijk is, deze cursus voor de mensen die uh, ja, er zijn uh, toch al zo'n mensen die niet tijd. kunnen zwemmen. En je hoort laatst natuurlijk heel veel verdrinkers gevallen, Heel triest allemaal. En uh, ja, misschien kan dat een beetje bijdragen tot een uh, verlaging van het aantal uh, verdrinkende slachtoffers. Ja. ja, ik zou zeggen van uh, ga lekker doen. Bij pluspunt en haal daar alle informatie. Ja, dat was uh, Harry Styles, was dat? Lekker, hè? Heerlijk, lekker dubbel. Maar waarom was niet uit uh, 1980, toch? Nou, volgens mij niet. Volgens mij is die. Uh, ja, was ja, deze niet, niet moeten nog Ja, nog. ja, hij Moest nog geboren worden. In ja, 1980, ja, ja, denk het wel. Ja. Dat was goed nieuws geweest. Was hij toch met het optreden dat hij het meisje... Ja, ja dat meisje de had vader. gevraagd aan hem of, de, ja. of hij haar ouders wilde ja. met de mededeling dat ze uit de kast kwam. Uit de kast kwam. En dat heeft hij gedaan. Heel leuk. Ja. Uh, heb jij hier wat nieuws, Luz, gevonden? Nou, ik zit eigenlijk een beetje te kijken... want, want we, we krijgen natuurlijk vanaf augustus een beetje... Uh, allemaal de, de, de side-events... Uh, uh, uh, ...op weg naar de Grand Prix. Ja. En dit lijkt me ook heel erg leuk. Dat is het uh, uh, Car Art Festival. Dat werd uh, al jarenlang in Delft georganiseerd. Maar uh, sinds vorig jaar werkte de Delftse organisatie... ...samen met het Zandvoorts Museum... ...en is Car Art te zien aan de boulevard in Zandvoort... In Zandvoort werd gezocht naar de passende site-events tijdens de Grand Prix. En Car Art past er prachtig in het plaatje. Uh, wie nu Car Art wil bezoeken, kan vanaf 12 augustus terecht in Zandvoort bij het Zandvoort Museum. En langs de boulevard ter hoogte van het uh, burgemeester-Venemaplein. Lijkt me zo leuk, zo'n nou, leuk initiatief. Voort echt bij Zandvoort. Tuurlijk. Vind ik wel. Zag... Vanaf 12 augustus kunnen we dat zien, dus. Oké, okay, ik zag trouwens ook dat er vandaag weer een marktje was bij de van Heemskerkstraat. Wordt vanmorgen oh, ja. opgebouwd. Ik zag het een beetje somber in met die regen, maar ik denk dat toch wel nog iets gezelliger geworden met de zon die je af en toe door de wolken heen prikt. Nu. En tot hoe laat is dat? Uh, ik weet niet, uh, ik weet het niet precies, maar ik zag het staan. En... Ik ga zo meteen even, even kijken. kijken. Na de uitzending ik kijken, ga ik even kijken. Oké. Okay. Hey, hey. Qatar, dat was uh, God Feliciano. maar die niet over kennen van uh, heel lang geleden. Met lekkere muziek. Uh, California Dreaming. Uh, Hij heel snickers, zeker, ik heb nog een beetje van vroeger. Uh, Jawel, dat ja, Santana-achtige muziek is toch ja, een beetje. Dat is een uh, blinde man, maar... Hele mooie, goede muziek gemaakt altijd. De jaren negentig hebben we natuurlijk, maar de ben je de jaren zestig. Dat is ook niet lekkere muziek. Het is een beetje, ja, wij waren nog jong eigenlijk toen. Piepjong. Piepjong. En een van die... Zijn we nog hoor, Jan. Ja, tuurlijk. Jij zo jong van geest zijn wij gewoon natuurlijk. Ja. Wat ook een heerlijk nummer. is. Kijk, hoe ik nog over een te springen. Kijk nou dan wat je meegenomen hebt. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. Two, three, four, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open.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 Ja, Brian Haaland was het, oh, lekker uit de jaren zestig. En Luus had zo lekker mee te zingen. Hè? Lekker, Heet, hè? Ja, allemaal. Dat was, het is een ja. Het is een tekst van niks, maar is nee, wel, je zingt er oh, lekker leuk. mee. Uh, volgende is een mee. beetje van toepassing, denk ik, op de Grand Prix. Dus alle mensen met de trein gaan komen en dan gaan we met z'n allen zingen natuurlijk. Je kent het wel, hè? Ja, koffie, koning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 Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er ik kreeg er jou kreeg er een, kreeg er een, kreeg er Het was de eerste grote tijd van Guus Meeweers uh, per spoor. kring kring kring, kring. en uh, de, de, Goede carrière, nog gaat die jongen ernaar? vol ja, stadion, sterk nog steeds. Ja, ging solo op een gegeven moment. Uh, niet onverdiend, dat moet ik zeggen. Ik maakte ook lekkere muziek. Ik heb uh, weer het nieuws van het pluspunt. Uh, dat gaat over de dames, uh, de kussens, uh, vrouw en fit. Wil je wat fitter worden? Kom lekker bewegen met vrouwen onder elkaar onder begeleiding van een gediplomeerde docent... de aan je conditie, lichaam en alles wat daarmee in verbinding staat. We sporten twee maal per week en drinken daarna thee of koffie. Dat We moeten wel zonder slagroom. We hebben zelf al weinig natuurlijk. Ja? Maandag en donderdag. Nou ja, je hebt wel een beetje vet nodig, hè Jan. Die nou, okay, slagroom, dat kan dan, kan dan, dan, dan nog je. net. Je hebt gelijk. Maandag en donderdag is van uh, 10 tot half 12. De kosten voor vrouwen met een zandvoortpas is 15 euro per maand. Voor twee maal per week sport. En zonder zandvoortpas zijn de kosten 30 euro per maand. Voor twee maal per week sport. En het is een maandag van 10 tot half 12. En dat uh, begint 5 september tot en met 22 december. En uh, de kosten zijn verteld. En uh, informatie kun je in binnen, denk ik, bij het pluspunt. Een uh, leuk initiatief weer. Toch? Ja, zeker. overweldigende geluid van uh, Kate Boes. Uh, heel sportief. Die ging de berg op. holler running up dead hill. Van een aantal jaren geleden. Ja, Ja. ja toch? En lekkere uh, ja, nummers gemaakt altijd, hè, Kate Boes. Een heel apart figuur was het ook, hè? Met optredens en dergelijke. Hè? Dat, uh, ja, dat deed het hem wel. Ja, ja, ja het was wel apart. Er was laatst ook iets met het nummer. Dat is, is in een film gebruikt of iets? Dit nummer of die andere? Wuthering, dat is, uh, Wuthering Heights. Wuthering Heights. in Heights, ja, die heb je ook oh, gemaakt. Ja, dat zou kunnen. Ja, die heb je dat ook gemaakt, Huitjes. ja. Uh, had jij nog uh, nieuws uh, verzameld? Onze nou, wereld. ik heb wel opvallend nieuws. Wat, uh, wat ik eigenlijk wel uh, opvallend vond. Dat was, het eerste was uh, die vrouw van die dolfijn. Ja. Dat, uh, ja. dat dat zoveel commotie uh, veroorzaakte op de me in de media. Dat ik gewoon medelijden kreeg met die vrouw. Want ik denk van ja, je, je zwemt in de zee, je zwemt in één keer tussen drie, vier dolfijnen. Uh, je wordt enthousiast, je maakt een domme fout. En uh, je wordt zo afgeslacht in de media. Ik denk, uh, hou er nou maar een keer over op. Uh, het is goed gekomen. En laat die vrouw met rust. Uh, die vrouw zal het uh, huis niet met deze bedoeling gedaan hebben. Dat denk ik niet. Nee, ik vind uh, hoe, hoe, uh, hoe hard mensen deze vrouw hebben afgestraft... Ik, uh, ja, je kan ik zeggen, vond ja, het ja, gewoon op een gegeven moment echt niet meer normaal. Misschien heeft ze het ooit uh, gezien. Het dus, dus, gebeurt natuurlijk in andere nou, het je... Naam, Dat je mee kan zwemmen met, met, met, met dolfijnen. Misschien hebben ze daar een beetje in opgetrokken. Ja, dat is ja maar dat, maar dat, ik, ik heb er gesproken. Ze kwam na, naar me toe heel enthousiast. Van, oh, ik heb met de dolfijnen gezwommen. En ja. helemaal te gek. Uh, niet wetende dat ze erop geklommen is... Dat zag ik dan pas de volgende dag. Ja. Maar ze was heel erg enthousiast. Ze was helemaal blij werd ze ervan. En ik dacht dat ze er tussen gezwommen had. En ik dacht, ja, in je enthousiasme kan je, maak je dan doe je rare dingen, kan je soms een fout maken. Nou ja, hoop dat het allemaal gauw vergeven wordt. En ja, dit het gaat De dame Daarom heb je in ieder geval een lusje. Ja, ah, natuurlijk, vind ik ook. Uh, ja, de jaren 60. We hebben nog eentje gevonden, de jaren zestig. Oh, zo'n lekker nummer deze. keer Pas was wel, Luus. Aanstaand weekend, hè? dan uh, is het er weer in volle glorie. Uh, de Pride in the Beach 2022 is er dan weer. En dat uh, houdt in dat van zondag 31 juli tot en met dinsdag 2 augustus... een groot feest in alle kleuren van de regenboog voor iedereen, door iedereen. En uh, naast een uh, parade, een feest en muziek... is er deze zomer aandacht ook voor kunst cultuur- en maatschappelijke onderwer onderwerpen zoals uh, inclusie, jeugd en ouderen. Pride in the Beach werkt ook dit jaar samen met uh, Pride Amsterdam, zoals gewoonlijk... en de gemeente Zandvoort en enthousiaste ondernemers en organisaties. Wil je het hele programma uh, zien, kun je even naar de website gaan. En Iedereen uh, moet zich vrij voelen om uh, zichzelf te kunnen zijn... Zonder opgelegde norm van buitenaf. Afgelopen decennia stond uh, onze strijd vooral in het teken van mogen houden van wie we willen. En het is altijd uh, uh, het is de tijd om de focus te verbreden naar het mogen zijn hoe we ons voelen. Met andere woorden, tijd om aandacht te besteden aan de diversiteit en genderidentiteiten en ons zelfbeschikkingsrecht. We hebben het recht om af te wijken van de normen en de seksen die we bij geboorte hebben gekregen. Dus gewoon lekker zijn wie je bent en uh, lekker doen wat je zelf, uh, waar je jezelf goed bij voelt. Dat is een heel goede motto, denk ik. Oké. Okay. Ja, ja, dus de ja. aanstaande dat zondag begint het allemaal weer. En, uh, het mag weer als van ouds groot gevierd worden... Dus kijk even op uh, de website van Pride at the Beach 2022. Oké, okay, dankjewel dus. Het uh, begin van het programma hadden we al een beetje kop en cabana. We gaan nu nog een ander uh, lekker oord opzoeken. We gaan naar uh, Ibiza. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After take-off we'll pump up the sound system. Because we're going to Ibiza. Zijn nou, maar hopen dat ze niet zo lang in de rijboeven staan op Schiphol en ze de koffers mee kunnen nemen, want er uh, is dan natuurlijk altijd. Uh, ja, dat is, natuurlijk. Uh, nou, dat is waanzinnig. Hè? Dat is ja, echt waanzinnig. Ja, ja, ja, ja. Uh, ik laatst op Schiphol was terugkwam van een klein weekje vakantie, toen, toen wist ik niet wat ik zag. Ik denk, jeetje, al die koffers. Maar je kon het ook zo meenemen. Ja, ja. Geen haan die er ernaar nee, krijgt. Het is, ongelofelijk, ja. het is echt niet normaal. Nou ja, ze zeggen dat het gaat verbeteren, maar het is allemaal afwachten. Ja. Um, iets wat we op Zandvoort nog steeds in stand houden door de heerlijke toomloze inzet van vrijwilligers is het vrijwilligersvervoer. En dat gebeurt uh, binnen en buiten Zandvoort. Want kunt u moeilijk of geen gebruik maken van het openbaar vervoer. De belbus... Of door uh, de OV-taxi. En moet u bijvoorbeeld naar de dokter, de tandarts of een familiebijeenkomst? Een vrijwilliger kan u ze zowel binnen als buiten de regio halen en brengen. En als het nodig is, even meelopen naar een afdeling in het ziekenhuis. Het aanvragen daarvoor, dat gaat minimaal vijf werkdagen van tevoren. En de kosten ja, voor een aantal veel voorkomende locaties, zoals het ziekenhuis, zijn vaste tarieven. En de buiten de regio betaalt u een kilometerprijs en eventueel parkeerkosten. En de afrekening die regelt, regelt u zelf met de vrijwilliger. Eh, begeleiding, ja soms komt ervoor dat u geen vervoer, maar alleen begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld als u van het vervoer van de OV taxi of de rolstoeltaxi gebruik maakt. Ook dan kunt u beroep doen op een van onze vrijwilligers. De informatie aanvragen, dat gaat hier op de 023 173 -17 73. Ik herhaal 023 517373. En uh, ja, dat is ook weer door een inzet van vrijwilligers. Ik blijf het altijd een, uh, een knap initiatief vinden. dat mensen dat uh, allemaal doen. Toch? Ja, zeker. Heel erg bewonderend. ook. Ja, het is. Ja, kunnen wel. Kijk, uh, je kan niet buiten vrijwilligers. Dat is gewoon zo. Nee, dat ja. kunnen we ook niet. Maar nee, zijn hele... ook geen lunchroom? Nee. Dat nee, is ook weer zo. Hij is ook vrijwillig eigenlijk. Hè. Ja, dat is hartstikke vrijwillig. Niks gedwongen dan? Nee.